Pas elke avond na het werk gaan we naar ons van café, omdat je daar je vrienden dan weer ziet. Marie die staat achter de bar en drinkt zelf stevig mee, maar pas op te versieren is ze niet. En dan heb je ome Willem, dat is de kastelein, hij is te dik want doet niet aan de lijn. Zijn de glazen nog eens vol de loon Er komt een dikke dame binnen met een man onder de arm Die kijkt wazig en heeft duidelijk de hik Dat is ook maar goed, want als hij deze juffrouw nuchter had gezien Was hij heel hard weggelopen van de schrik En om tien uur dan komt Karel, dat is een troep. Die geeft een rondje voor de hele tent Dan is iedereen present, geloof me dan begint het feest pas goed Dan doen wij de polonaise en de hele zaak doet mee over de tafels en stoelen als het moet En roept de kastelein, we gaan nog uren door, dan zingen we weer allemaal Stop!